De zeven medewerkers en 150 vrijwilligers... zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de maatregelen. Bij een verkeersongeluk in Kaam zijn gisteravond twee vrouwen van 18... uit Kaam om het leven gekomen. De politie vermoedt dat hun auto van achteren werd aangereden... door een man van 56 uit Schoonhoven. De auto van de vrouwen vloog daarna in brand. De man is aangehouden en naar het politiebureau in Breda gebracht. Daar bleek dat hij te veel had gedronken. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.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 Het weer op de meeste plaatsen droog, af en toe wat zon... temperatuur tussen 16 en 19 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later opklaringen, het wordt dan 15 graden. Maandag onstuimig, met regen en kans op een zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden, 2 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht 3 tussen Nieuwerbrug en Woerden. Daar wordt aan de weg gewerkt. Er zijn twee van de vier rijstroken dicht. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Zwolle en Emmen en tussen Zwolle en Meppel... moeten treinreizigers rekening houden met ruim een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Zwolle en Dalfsen namelijk geen treinen. Er rijden inmiddels wel extra bussen. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig.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 dit is Radio 1: Tros Auto Show. Met Carlo Bronson en Henry Stolwijk. Ja, dames en heren, de vertrouwde Basklank van Henry Stolwijk, die vandaag Bas van Werven vervangt. Ja. Die is op vakantie. Dus, uh, maar die is de volgende week weer. Uh, welkom bij, uh, ja zeg maar eventjes, het autoprogramma op Radio 1. Mijn naam is inderdaad Carlo Brands. Ik ben hoofdredacteur van Caros Magazine. En behalve mijn vriend en autojournalist Henry Stolwijk... zit hier ook aan tafel Arjen van Beek van Lauwman Exclusive Cars. Heel kort, wat is dat? Dat is uh, het Centrum voor Exclusieve Automobielen voor Nederland. <laughs> Kijk, en waar staan we ze? de nadruk op het in Utrecht in Utrecht oké okay, nou langzaam twee komen we op terug langs A2, oh dat is die in dat, die, dat wacht, is die prachtige, prachtige in glazen koepel. in de wall ja. in de wall langzaam twee oké helemaal goed um, ja, je bent inderdaad dealer van de meeste bijzondere merken. En sinds kort ook van McLaren. Ja, hoe ja. fantastisch is dat? Ja, Dat, dat is, is een, een mooi merk. Ik me, kan me er iets bij voorstellen. Ja. Hé, hey, um, eens eventjes kijken. Ja, wij zijn heel enthousiast over McLaren. Onze luisteraars, ik probeer nu een bruggetje te fratsen. Die zijn heel, heel enthousiast ja. over de Tross Auto Show. Luister maar eens even naar deze mevrouw... die het programma De Perstribune belde.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 Arjen van Beek, dank je wel voor je komst. We gaan nu over naar uh, ja, de PR-man van Kia of van uh, Dacia of wat dan ook. Ja. Nou, mevrouw die de perstribune van Max belde. Even, uh, uh, wij begrijpen u. En uh, we gaan ook proberen u uh, uh, uh, uh, naar een programma voor u te leiden. Maar dat wordt niet de Tros Auto Show. Want zeg nee. nou zelf, als u het Rijksmuseum wilt bezoeken. Waar komt u dan voor? Voor de nachtwacht? Of voor uh, plaatjes van uh, plaatselijke schilders? Ik bedoel, je gaat toch voor de top. Dat is toch het leukste? En daarom zitten we hier met de importeur en distributeur van McLaren. We rijden overigens wel snel. En vele andere mooie merken. Hè? Ik dacht het wel. Ja. Ik dacht het dan gaan gaan we wel duur. Daar ga jij nu over vertellen. Maar dan om die mevrouw toch een beetje te plezieren. Uh, hebben we aan het eind van de uitzending ook nog een rij impressie van de BMW i3. Een elektrisch. Voertuig. Hey. Ja. Het laatste nieuws. Nou, ik heb goed nieuws, want er komt een nieuwe BMW. Oh, ja. De, de i3. Nee, joh. Een nieuwe 2-serie. Oh, de 2-serie. Oh, dus van ja. de week is het aangekondigd. We wisten hem al we hebben foto's gezien. Opvolger van de 1-serie coupé. En zoals je weet, BMW gaat uh, zijn, zijn coupés en zijn cabrio's even nummers geven. Dus het wordt de BMW 2-serie. Kost Bijna 38.000 euro voor de goedkoopste. Nou, dat is toch een stuk minder dan die dure auto's die hier altijd besproken worden. Ja, dus ja, zal die mevrouw blij mee zijn. Ja, en bovendien, als ze meer geld kwijt wil, kan ze naar de 60.000 euro, want er komt er ook een van. Oké. Okay. Ja, dus, <laughs> uh, weet je, mensen moeten kunnen kiezen in het leven. Juist. Dus zo is het toch? Ja. Hij is iets groter, iets breder dan zijn voorganger. Uh, nou, dit voorjaar weten we meer. En dan gaan we ermee rijden en dan komen we er ongetwijfeld op terug. Plaatjes oh. die ik zag, ook op onze Facebookpagina ja. van het Show. Mooi ding. Ja, eigen gezicht. Ja. Beetje strak aangezet. Ik vind het wel een mooie auto, ja. maar dat is allemaal papier, Carlo. En je weet, de werkelijkheid moeten we zelf kunnen beoordelen. altijd anders. Het kan hard zijn, maar het is zo. Volgende nieuws. Nou, iets, iets op zichzelf aardig. Amerika heb je heel veel autofabrieken gehad. Zijn ja. er veel weg, veel uh, failliet gegaan. De lopen, ja, er zijn eigenlijk nog maar een paar over. Ja. Zo gaat dat ook in Europa straks. Ja. Maar je hebt dat de Packard fabriek gehad. Packard is een Packard, ja. Packard roemruchtmerk. Ooit ja. Ja, prachtige, dure auto's. Ergens uh, rond de eeuwwisseling uh, 1900 begonnen. Hebben auto's gebouwd tot 1958. Ja. En zijn toen van de wereld... Nou, van de aardbodem verdwenen. Ja. De naam is gebleven. Erg geliefd onder liefhebbers en verzamelaars. Ja. Dure auto's. Iets hoger dan de prijs die we net noemden vaak. Gaat toch wel weer in de tonnen. Maar goed, ja. als je iets wil hebben en je hebt het geld, hoekers. Maar goed, uh, nu staat de fabriek te kopen. Die en, bestaat nog? Ja, die bestaat nog. Er staat in Detroit? Detroit, er, wordt Detroit is... er wordt al 54 jaar geen auto meer gebouwd. Nee, het heeft nog wel even als een opslagplaats gediend. Ik heb even op Facebook gekeken. Het is één grote griebezooi. Ja. Uh, ruim 1 miljoen vierkante meter. Uh, ja, wat je ermee moet, wie zal het zeggen. Want in Detroit staat veel te koop. Er zijn veel autofabrieken weggegaan, zoals jij weet. Quanten kosten. Quanten -kosten. Er is een bot van 151.000 dollar. Voor 1 miljoen vierkante meter. En, en een aantal slechte gebouwen. Ja, ja, <laughs> nou, ja, als je wil, is het ja, nog leuk. Die plaatjes zijn fantastisch. Overigens, ja. 150.000 dollar. Dat is ongeveer wat er nu betaald wordt voor een goede Packard. Ja. Ik denk dat je een niet voor hebt. Auto. Ja, ja, je hebt een niet niet die voor. duurder zijn. Kun je een hele fabriek kopen tegenwoordig. Ja. Maar, maar dan, heb je weer, dan kun je, mee rijden. Nee, kun je niet meer rijden. Dat is weer het verschil. Ook aardig de Hyundai Genesis. Die ja. ken jij. Ja. Die is, uh, dat is een topmodel van Hyundai. Dat is een heel mooi... Uh, Koreaans merk. Koreaans merk. Grote winnaar op de wereldmarkt. Ja. De Genesis was tot nog toen niet voor ons bestemd. Vonden, ja, je moet imago opbouwen, dat heeft even tijd nodig. Maar Hyundai heeft nu gezegd... we gaan de gevestigde orde ook in Europa aanvallen... want zo doe je dat. Ja. Dus de Genesis komt eind dit jaar een nieuwe exemplaar van in Korea. Vervolgens gaat hij naar de Verenigde Staten... waar hij overigens wel zeer succesvol is... maar daar houden ze iets meer van dat soort auto's dan wij... En ik denk 2015 landt hij ook in Europa. Ja. Zo. De Genesis komt ons verrijken. Ik vind dat een mooie gedachte. In, de, in het rijtje Mercedes, Audi, BMW, Volvo. Ja, dat is de gevestigde orde, denk ik. Ja. Okay. Ja. Maar ik ja. denk dat er, er is ook wel weer ruimte voor, voor nieuwe komers. Want Hyundai heeft wel bewezen dat ze een plek kunnen bevechten. Dat kunnen we niet ontkennen. Is waar, maar Infinity, Lexus, het zijn toch allemaal... Hè? Die zitten ook een beetje in dat segment. Ja, ja het blijft moeizaam. Ja, het wordt druk. Ja. Ja. Maar okay. wie zal het zeggen? Okay. Uh, ik zal er nog één doen. Shows zijn belangrijk. Volgend jaar hebben we. Volgend jaar. Volgende maand komt de Tokyo Motor Show. Nou, dat betekent dat wij nogal wat nieuws uit Azië naar ons toe zullen krijgen. Overigens is ongeveer tegelijkertijd de Shanghai Motor Show. De vraag is welke mm -hmm. belangrijker wordt. De Chinese automarkt is toch groter dan de Japanse. Maar goed, we richten ons even op de Japanse. We zullen daar veel nieuws vandaan zien komen, want de Japanse fabrikanten zullen wel van zich laten horen. En Honda, om eens een voorbeeld te noemen, komt in Tokyo... Met een nieuwe S660. Dan denk jij, wat is dat? Nou, dat is een zogenaamde key car. Dat zijn compacte. Key car sleutelauto. Key, maar dan met KEI. Ik denk dat je het in het Japans anders zegt. Ik weet niet hoe je dat zegt. Kijk, jij denkt kijker? Denk het. Klinkt ook goed. Kijk al. Kijk haar. Dat is een compact model met een hele kleine motor. En die moet voldoen aan de strenge regels voor Japanse stadsauto's. Je weet in Japan, kleine auto's, geen belasting. Je krijgt geen, parkeer, geen parkeerplaatsen. Als, als je langer bent dan. Nee. Althans, als je auto langer is dan drie meter zoveel. Ja, en ja, ja, ja. Ja, een hele kleine motor moet je hebben, ja. want die zijn schoner. Ja. Nou, dat ding van Honda zal niet naar Europa komen. Maar ik denk dat wel de productieversie van de compacte suf. die ze daar laten zien op basis van de jazz. Hè, dat is toch een segment waar op dit moment de groei zit, ook in Europa. Mini-sufje. Mini-sufje. Kleine suf. Uh, in dat segment zit ermee wel de groei. Dus ik denk dat Honda dat ding in 2014, 2015... ook naar ons toe gaat brengen om een graantje mee te pikken... van die prachtige markt. Oké. Okay. En voor die mevrouw van de perstribune, die de perstribune belde... een SUV is een sport utility vehicle. Ja. Een sportief autootje. Echt iets voor u, mevrouw. Ja. Want heel goedkoop.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 Ja, dat was uh, de, de, ja, zeg maar de werkgeversbaas hè, van de Nederland. Een hele grote man. En dat had allemaal te maken met de accijnsverhogingen op brandstof. Hè. Ja. De, de, de prijzen van met name diesel en LPG gaan weer omhoog. Ja. En iedereen zegt van ja, dat is leuk, dat brengt misschien wel geld op. Maar in de grensstreek, daar gaat het allemaal helemaal fout. Nou, iemand die min of meer hetzelfde spoor zit... dat is Koos Burgman, algemeen directeur van de BOVAG. En die hebben we nu aan de lijn, meneer Burgman. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt uh, eerder op Radio 1 verteld dat u acties uh, in voorbereiding had. Wat gaan, we, gaan, wat, wat, wat gaan we merken? Nou kijk, maandag is het debat in de Tweede Kamer over het belastingplan. En staatssecretaris Wekers staat dan uh, achter de tafel... Ja. en moet uh, naar de Tweede Kamer toe duidelijk maken hoe het belastingplan eruit ziet. De Tweede Kamer mag er iets van vinden... Uh, en dan moet hij dat verdedigen. En dan komen er natuurlijk op een gegeven moment stemmingen. Nou, dat zal een paar weken later gebeuren. Uh, maar het is natuurlijk belangrijk dat wij natuurlijk laten weten waar we staan. En uh, de, ja, de overheid, de, de regering heeft hier een, een heel slecht plan voor liggen. Dat begrijpt meneer Burgman. cent op de diesel erbij, uh, 7 cent op LPG erbij. En we gaan al met een miljard uh, aan lasten omhoog voor de automobilist. Want de oldtimers gaan meer betalen. De boetes gaan omhoog. De opzenden voor de provincie gaan omhoog. Er komt indexatie over de accijnsen. Uh, we krijgen geen compensatie voor gestegen motorrijtuigenbelastingen voor bepaalde categorieën. Dat levert ook zomaar weer zo'n 250 miljoen op. Dus we zijn eigenlijk de autolasten op dit moment al met een miljard aan het verhogen. En dan komt er nog eens een keer uh, de accijnsstijging uh, overheen. Meneer Burgman... U vertelt wat er allemaal gaat gebeuren uh, qua verhogingen. Maar wat gaat u maandag doen? Welke acties mogen wij verwachten? Ja, er zijn verschillende organisaties die elkaar hier gevonden hebben. En dan denk ik aan Transport en Logistiek Nederland, EVO... De Vereniging van Nederlandse Autoliesmaatschappijen, de Rijvereniging, de Brede Bovach, Coalitie. verzetten zich allemaal tegen deze enorme lastenstijging. En met name ook tegen deze accijnsverhoging, ja? Omdat die het ondernemerschap in de grensstreek volslagen bederft. Maar wat gaat u doen maandag? Ja, maar dat ga ik natuurlijk nog niet helemaal onthullen. Maar wij gaan wel actie voeren maandag. En dat zal ja. op verschillende plaatsen, door verschillende organisaties, op een verschillende wijze gebeuren. Maar en weet ik, u, dat ik, klinkt ik zo geheimzinnig, op, meneer Burgman. Meneer Burgman u, uh, wat mogen wij verwachten? Gaat u uh, gaan vrachtwagenchauffeurs langzamer rijden? Gaat u distributie uh, ja. stilleggen? Wat heb uh, u twee puntjes? Is is dat er nog meer schade ontstaat. Want de schade wordt nu al aangebracht door het kabinet. Maar u moet zich voorstellen. Uh, men denkt 280 miljoen op te halen door die accijnsverhoging. Uh, mm -hmm. Maar uiteindelijk, dat hebben wij doorgerekend... gaat het maar 127 miljoen opleveren. Er mm -hmm. zit een verschil in van 153 miljoen euro. Dat ja. kun je op de achterkant van een sigarendoosje uitrekenen. Nee, dat begrijpen wij. Dat, begrijpen wij. dat ja, is ook uitgebreid u uitgelegd. Dat maar, ja? 650 miljoen minder omzet geboekt gaat worden door tankstations. Ja. En dat tankstations in de grensstreek dus massaal uh, ja, tot sluiting moeten overgaan. Ja. Mensen moeten ontslaan. Dan begrijp ik ook dat meneer Wientjes zegt, dit moet niet gebeuren. En dat nee. de vakbonden zeggen, dit moet niet gebeuren. Nee, maar als iedereen dat zegt en er ja. gebeurt niks, gebeurt het toch. Dus nogmaals, één keer proberen. Wat mogen wij maandag verwachten? Verrassende acties. Meneer Burgman, dat zegt ons helemaal niets. Nee, maar dan moet u toch maandag maar goed kijken en luisteren en zien wat er gebeurt. En dan hoop ik dat u zegt van, dat waren in ieder geval goede acties, waarom duidelijk is gemaakt wat er aan de hand is. En dat dit kabinet volstrekt op de verkeerde weg is hiermee. Ja. En dat iedereen dat kan uitrekenen. Behalve blijkbaar deze coalitie, want die heeft gewoon geld nodig, heeft naar buiten gekeken en gedacht van, laten we de automobilisme maar weer pakken. Een hele verkeerde benadering. Je kunt uitrekenen dat dit grote schade voor de BV Nederland teweeg brengt. En ook de schatkist niet gevuld gaat worden zoals men denkt dat die gevuld is. Meneer Burgman, wij zijn ongelooflijk benieuwd naar uw acties. Uh, Algemeen directeur van de BOVAG, dank u wel. En ik, uh, ja, ik kan u melden: uh, als u een keer bij de BOVAG stopt, dan kunt u zo de politiek in. Oké, okay. <lacht> misschien gaan we dat nog eens een keer, hè? Te gast is ook Arjen van Beek. De eindelijk Arjen, je zit hier. Uh, doodnerveus, want je gaat natuurlijk op de ja. snijtafel. Dat snappen we allemaal. Directeur van Lauman Exclusive Cars. Een... Leuk, hij, is jarig. Oh, hij is jarig. Hij is jarig. Hoe oud u ja, bent ja, geworden? Kun je nou nagen, hè? Op mijn verjaardag zit ik hier. Maar ja, ja, ja, ja. hoe oud? Ja, het was 48. 48. Je, je zou het niet komen, zeggen. Nee, nee, dank, nee, u nee. Wel. nee dank je wel. Sinds twee jaar is er uh, ter hoogte van maarsen aan de A2... een heel bijzonder activiteit bezig. Dat was vroeger al, toen heette het nog Hessing. Dat is misgegaan op een gegeven moment, door allerlei ja. redenen. En toen is de firma Lauwman, bekend van de Toyota-import... en het museum in Den Haag en nog ongelooflijk veel andere dingen... die heeft gezegd van, ik ga daar een house of exclusive cars van maken. En jij runt dat. Ja. Vertel. Tot. Sinds eh, twee jaar, hè? Nou, ik run het niet sinds twee jaar. Nee, jij zit kort, ja. Ik zit er vanaf maart dit jaar en Lauwman heeft het inderdaad sinds twee jaar. Uh, inmiddels kunnen wij zeggen dat wij uh, de meeste merken ook wel uh, terug hebben. Uh, zij het in service, zij het in sales. Noem eens wat merken, oh ja. Wij merken. Op dit moment zijn wij officieel partner voor uh, Maserati, Lexus en uh, McLaren. Daar zijn we sales en service partner voor. En we zijn service partner voor de merken Bentley, Rolls Royce en Lamborghini. Indrukwekkend rijtje. Ja, het is absoluut een indrukwekkend rijtje. Ja. Hele mooie merken uh, die ook veel te bieden hebben. Uh, ik hoorde jou net even zeggen uh, dure merken. Wij plegen altijd te zeggen, het kost veel geld misschien. het is maar een er ook wat Maar voor... je krijgt er heel veel voor ja, terug. Dus ja. dat is toch wel wat anders dan duur. Ja, ja in zekere zin. Ja, in zekere ja. zin maakt dat wel het verschil. Maar we ja. bieden er veel voor, absoluut. Ja, als je die... het over jouw merken hebt, wat voor prijzen? Want daar zijn mensen in geïnteresseerd, hebben, <laughs> heb je er gehoord. Ja, nou, ik, ik, dan is het toch goed voor de, voor de mevrouw die gebeld heeft... ook nog wel wat te melden hebben. Want wij leveren vanaf de CT200H. Nou, dat is Lexus? Bij Lexus. Dat is uh, ons Lexus-model. Uh, daar starten we rond de 27.000 euro. En ons duurste model, dat is de P1, dat zit net op 1,1 miljoen. Dus dat is een hele. En daar zit van alles tussen, neem ik aan. Ja, een hele ja. brede range. En daar hebben we verschrikkelijk veel mooie auto's tussen zitten. Dat, die P1 is overigens ja. het topmodel van McLaren. is het ja. topmodel. Ja. Helemaal van carbon en noem maar op en zo. Ja. Dat, dat mag je hopen dat je er daar ooit eentje van verkoopt. Ja, Ik ja, heb wij zijn met even uh, verkocht is uh, en we zijn nog met een uh, aantal galgten bezig. Uh, aantal? Het, het grootste probleem van de auto is dat er maar 375 geproduceerd worden <laughs> en nou, dat absoluut. wij dat nou, wereldwijd de de kopen. Wij, <laughs> ja, nou ja, we zijn gelukkig, uh, dat is wereldwijd moet je wel even meenemen en ja. we weten allebei dat er uh, enorme groeimarkten zijn: uh, Amerika, uh, China, Japan. China, Japan. Die kant uit daar uh, is ook uitverkocht in die regio's. De enige beschikbaarheid die er nog is geldt voor de Europese markt. Maar dat is de McLaren. V1, die parkeren we even. Ja. Uh, het gaat eventjes over de, ik zou maar zeggen de bulk van de verkopen. Hè, de, wat mij natuurlijk enorm boeit, is Bentley Rolls Royce. Nou, daar doe je nog steeds de service ja. van. Dus daar heb je ook gebruikte auto's van. Ja. Ik zou je vertellen waarom ik het zo zeg. Omdat ik daar, ik liep een tijdje geleden bij jou binnen. Gewoon eens kijken, nou, toch eens kijken wat er, wat er, wat er, wat er daar uh, allemaal gebeurt. En daar kwam ik ineens weer een enorme hoop activiteit tegen. En er stonden allemaal tweedehands supercars. En uh, eentje oh, staat ja. tweedehands. Ze zagen eruit als nieuw, Carlo. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Maar ze, en zij zijn wel gebruikt, laat ik het zo zeggen. Ja, het stond niet veel. op de teller. Dus je hebt weer, uh, je hebt de waarde erin. Ja, we hebben zeker de vaart erin. Uh, waar jij op doelt is een hele belangrijke activiteit voor ons. Dus naast de merken richten wij ons gewoon op exclusieve automobielen. Ja. Jong gebruikte automobielen. De, daar richten wij ons ook op de Europese markt. Wat een groot voordeel heeft ook voor onze koper. Dat het aanbod gewoon vele, mate, ja. vele malen groter is. En uh, dat wij inderdaad hele bijzondere auto's hebben. Ook naast de eigen merken, ook veel andere merken. Vertegenwoordigen in, in het gebruikte aanbod. Maar dan moet het wel exclusieve automobielen. Zijn. Ja, Het moet altijd apart zijn. Altijd apart zijn. En een beetje ja. prijzig. Sorry mevrouw van de ja, ja, Dat is dan toch een beetje het gevolg. Maar ja. ze mag wel komen kijken toch? Absoluut. He? Iedereen is welkom. Wij delen de passie. Want uh, zo staan we in, uh, in onze markt. Wij delen de passie van mooie auto's graag met andere mensen. Oké. Okay. Ja. <laughs> okay. Als je nou een Maserati klant hebt. Die kennen jullie heel goed. Want dat is een merk wat jullie al een tijd doen. Hey, ik noem maar wat een Ghibli diesel komt hij die kopen. In hoeverre verschilt hij nou van iemand die een, die een McLaren... Uh, uh, P1... Nee niet, oh. de, nee, niet de p nee? Die zouden we parkeren. Maar die, de, oh. de, de, hoe heet dat ding ook weer? mc 124 4P? <laughs> weet ik nee, goed. jij bedoelt de MP4 C. Maar die heet het wordt gelukkig 12C. De 12C. Dat, is, uh, dat is afgekort. Coupé en een Spyder hebben we daar inderdaad. Ja, wat is het verschil? Uh, ik, ik denk, jij raakt nu even de Ghibli aan. De Ghibli, Het grote verschil met de Maserati de Ghibli is... dat die qua prijspositionering anders ligt... dan dat je voorheen gewend was bij Maserati. Mm -hmm. We stappen uh, lager in, vanaf uh, 80.000 euro... Dat betekent dat we daar ook uh, nieuwe klanten aanspreken. Veel andere merkrijders aanspreken. Dus je moet toch een beetje kijken uh, dat wij in de, in de klasse van BMW 5, top, uh, Audi okay. A6, A7. Dat soort auto's, dat soort kopers krijgen wij op dit moment ook binnen. En een McLaren rijder is? En een McLaren rijder is vaak iemand die heel specifiek kiest voor het product. Uh, kan zijn dat die, uh, het, het is vaak niet de enige auto dat vooropgesteld. Alhoewel je hem rustig dagelijks zou kunnen rijden, hoe gek het ook klinkt. Er uh, hij wordt voor erbij gekocht. Hij ja. wordt veel voor erbij gekocht. Wij hebben, en dat is in Nederland, bestaat daar een behoorlijk grote groep van, uh, veel verzamelaars ook. Dus ja. veel mensen die meerdere auto's hebben. In de garage zetten om te houden of wel om te rijden? Nou, wel degelijk om te rijden. Okay. Ja, ja het dat horen we het, graag. Het, het zijn toch mensen, want uh, het, het komt de auto ook ten goede, je moet ermee rijden. Hè? En ja. Daarvoor heb je hem ten slotte. Ja. Ja. Maar het zijn mensen die wel degelijk kopen om te rijden. Uh, niet alleen om het bezit. Nee. Maar, maar als je dat zo zegt, hè, hoe, hoe groot is zo'n groep mensen waar op mikken? Hoeveel mensen in Nederland zijn in staat om dat soort auto's te kopen? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje inschatting maken. Wij schatten de markt groot in Nederland op 4.000, 4.500 prospects voor dit soort automobielen. Zeg maar 100.000 plus. Is dat een beetje de... Ja, ja. 4.000, ja, ja. 4.500. 4 ja, dan 4 moet je met elkaar, je gaat. moet concurreren met anderen. Tuurlijk, er zijn andere aanbieders. Ja. Vandaar dat wij ook hebben gezegd om voldoende aanbod te hebben... en voldoende de voorraad te roleren... en voldoende verschillende auto's te kunnen neerzetten... richten wij ons niet alleen op Nederland. Dat, dat is ook niet verstandig. Ik denk dat je breder moet kijken. Ik bedoel, ja. We praten over Europa en dat, ja. daar hebben we het over. Ja. ja. Even okay. nog voor mij, we hebben hem al een paar weken geleden hebben hem al even laten horen Maar die, die, die, die McLaren MP is heel opgewezen. mag gewoon 12 uh, wat, wat, wat We praten over 258.000 euro. Uh, Iets meer, hij start op uh, zeg maar 265.000 euro. De, de coupé en dan, is, dan moet je het prijsschil naar de spider is, is ongeveer 15.000 euro. Ah, oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Dus het, het is eigenlijk de Britse Ferrari. Uh, mag ik dat zeggen of uh, Ja, ja als je, ik denk Hij dat het voor de mensen is dezelfde... makkelijk dat je, het, dat je het makkelijk plaatst op die ja, manier. Dat ze beeld erbij hebben. Wij, ja. maken, wij maken het graag nee, klein. Ik begrijp ja. dat je het... Ook voor die mevrouw, anders gaat ze de ja. perstribune ja. weer ja. bedenken. Zijn ja. ja. ze okay. ook rood? Of heb je ze ook nou, rood? Nou, je mag ze in rood. Als, oh, okay. je, als, als jij een rode mooie kleur vindt, dan Van, uh, dat is het Is okay. Een heel programma waar je op maat ja. alles kunt laten doen. Dus zelfs andere kleuren. Ik begreep dat er één McLaren koper was die door zijn vrouw werd tegengehouden laatst. Nou, dat was niet zozeer in mijn kopen. Maar het mooie is wel, dat maak je mee. Mensen die zien op een gegeven moment een auto lopen er tegenaan, worden enthousiast. En we hadden inderdaad laatst een koper die zei: Ja, ja, weet je, ik heb een prachtige verzameling. Maar mevrouw heeft gezegd, dat houd ik erop. Dus hij moest met pijn in het hart afscheid nemen van één van zijn andere auto's om een ander te kunnen aankopen. Die mogen aankopen. Dat is die mevrouw. Die zijn beste Ik zie die match niet zo met deze meneer. Wank, gezien zijn verzameling. Ik heb een idee voor de toekomst, Arjen. Nou, uh, dealer worden van de BMW I3. Dat is een idee. Elektrische auto. Ja. Ja. Het leuk ja. voorop voor de toekomst. Jouw ja. favoriete ja. onderwerp. Nou. Je twijfelt nog, hè? Nou, ik, ik moet zeggen, ik kijk altijd met een zekere charme naar wat er op elektrisch gebied uh, gebeurt. Ja. Er zijn natuurlijk prachtige ontwikkelingen, zeker. Huh? Uh, maar het is niet het eerste waar wij naar kijken. Nee, nee. Nou, uh, wacht maar L af. Luister maar even of je het goede beslissing hebt genomen. Ja, weten we het nog, vorige week. Toen reken dat makertje die Fiat... Nee, oh, ik zeg het weer verkeerd. Die Abarth 695 Edizione Maserati. Nou, het zal u me echt verbazen, maar vandaag rijd ik de BMW i3. De kleine BMW. Uh, het is een auto die is volledig gebouwd op elektrisch rijden. Hij is superlicht voor een elektrische auto. Met allerlei accu's aan boord. Uh, het is verder een aardig ding om te zien. Van buiten niet mooi, wel apart. En van binnen is het, ja, het is bijna net een echte BMW. Een enorm navigatiescherm met allerlei andere functies. Je hebt voor je een soort van uh, ja, een elektrische meterkast, zou ik maar zeggen. Recht voor je, boven het stuur. Uh, hij is stil natuurlijk, want er is geen benzinemotor aan boord. Hij is ruim. En hij kost, Jorn zit naast me, 40.000 euro. 40.000 40 euro met range extender, dan zit er een klein twee-cylinder motorfietsmotortje achterin om u te helpen als de accu's leeg zijn. Maar je kan hem dus ook zonder zo'n hulpmotortje kopen en dan zit hij op ergens van uh, 34. Goed, um, wat moeten we ermee? U weet misschien, wij van de trosootersozen zijn niet heel erg op elektrische auto's, want je komt er niet ver mee en bovendien zijn ze duur. Nou. Ik zal maar weer zeggen, de actieradius zit onder je rechtervoet. Uh, laat me nou eens zeggen dat je met deze auto op volle accu's 130 kilometer ver kunt komen. Dat zijn trouwens wel leuke kilometers hoor, want het ding is apen, apen, apensnel. Um, maar 130 kilometer, ja, daar zit hem natuurlijk de grote zwakte van elektrische auto's. Ook deze BMW i3, hoe goed die ook is geconcipieerd. En dat maakt hem dus geschikt voor, nou laten we zeggen, plaatselijk en uh, grootstedelijk Gebied. Als u meer moet, dan koop maar lekker een BMW 1-serie of een BMW 3'tje. Uh, want, uh, want dat ga je met deze i3 niet halen. En uh, ja, in mijn optiek is dat het grootste probleem van de auto. Toch, laat ik het maar even zeggen. Mijn naam is Carlo Bransen. Ik haat elektrische auto's. Maar deze i3, het is wel de beste die ik ooit gereden heb. Laten we zeggen een 6,5. Kijk, kijk. Nou, ja. 6,5. Uit, uit, uit, uit mijn mond, mond over kijk. een elektrische auto. Nederland valt stil. Kom, bij BMW de vlag uit hoor. Ja. Overigens, meneer Buitenhuis, die mailde ons nog eventjes. Hans Buitenhuis, uh, vervent luisteraar. Die beklaagde zich toch nog wel eventjes over het feit... dat de auto nog niet aan snelladers geladen kan worden. En uh, uh, Dat heeft alles te maken met het feit... zo laat BMW ons in antwoord daarop weten dat het een beetje tegen zit met de bouw... van de nieuwste generatie snelladers. Uh, maar dat het uh, wel degelijk heel binnenkort uh, daarvan gaat komen. Dus tot die tijd duurt het opladen van een BMW i3... wat langer, na nou, zo'n 3,5 uur... Uh, vervolgens in de loop van volgend jaar wordt alles beter. Wordt alles heeft tijd nodig. Alles zo heeft blijft tijd het nodig. nu weer. Arjen van Beek. Ja, van Lama exclusive. Beek. ik heb nog een mooie vraag voor jou. Je hebt... Prachtige merken daar. En Lexus is wat nieuw in dat hele rijtje. Die hebben al meer historie. Wat doet Lexus bij jou in het pand? Ja, allereerst dat het ook een prachtig merk is. Dat uh, de klantgroep niemand. past heel goed bij de kopers van de andere merken. Je moet niet vergeten, het zijn mensen die eigenwijs kopen. Andere auto's kopen. Uh, een Lexus rijden kiest ook onderscheidend. Uh, en waar mensen een beetje aan voorbij gaan is dat Lexus ook wel eigenlijk een heel sportief merk is. Ja. Dat verwacht je misschien niet, maar uh, ja, er, zit heel veel, uh, er zit heel veel vermogen in de auto's. Gecombineerd met een heel mooi verbruikscijfer. En het heeft ontzettend veel te bieden in ja. aparte klassen en comfort. Dus het past heel goed tussen hetgeen waarvoor wij staan. Zijn het dezelfde type kopers als een uh, McLaren en een en, uh, nee, het, het, het groot deel zijn natuurlijk wel andere soort kopers. Maar het type mens past wel heel goed bij elkaar. Dat zien we gewoon terug in alles wat wij doen. Dus het, is wel, het, het zijn vaak wel andere kopers. Maar ze begrijpen zowel dat wij de andere merken voeren. En dat geldt over en weer. Dat, en Maserati rijden begrijpt dat wij Lexus hebben staan. En Lexus begrijpt dat we de andere merken hebben staan. Het plaatje klopt. Het plaatje klopt, absoluut. Maar, Lexus is voor ons een heel belangrijk merk en doet het heel goed. Waarvan acten? En uh, ja, ik kan u alleen maar zeggen, luisteraar, loop er gewoon even binnen. Ook als je het allemaal niet kan betalen. Het is tegenwoordig weer heel leuk om eventjes bij Laarman binnen te lopen. Goeie koffie. En hey, goede koffie, hoor, hoor ik net van mijn buurman. Goed, uh, tot zover Tros Auto Show, dames en heren. Uh, dank Arjen van Beek, uiteraard, Graag voor je komst. Je krijgt zometeen de Tros Auto Show, mok. Dank je wel, Henry Stolwijk, voor jouw invallen van de heer Van Werven. Ja. Volgende week zijn we dan natuurlijk weer. Tot die tijd kunt u ons online volgen op Twitter en Facebook. Vooral Facebook, dames en heren. Is leuk. Vragen en opmerkingen kunt u sturen aan autoshow.trost.nl Zometeen gaan de collega's van Opium hier verder. Nu eerst het journaal. NOS-journaal met de one and only Mark Visser. Dit is Radio 1.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 Er staan vier files, niet al te lang alle vier. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden, twee kilometer. A12, de Nage-Utrecht, bij Nieuwebrug, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A28 van Zwolle naar Hogeveen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Nieuwe leuzen Dat levert een file op van 3 kilometer, de reishok is daar dicht. En verderop richting Assen op diezelfde A28 ook nog een file... tussen de afrit Dwingelo en de afrit Westerbork, daar staat 3 kilometer. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Venlo en Nijmegen moeten treinreizigers rekening houden... met ruim een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Kuik en boks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 Goedemiddag, Opium live vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam... tot half vijf Kunst en Cultuur op Radio 1. Hier en daar onderbroken door schaatsen, want het seizoen is weer begonnen. De ijzers kunnen weer uit het vet. Het Nederlands kampioenschap Afstanden voor de Vrouwen... volgen we hier op deze zender. Wat kunt u verwachten tijdens de dijlpauzes? Uh, Martin Bossebroek, winnaar van de Libris Geschiedenisprijs... en genomineerd voor de ACO Literatuurprijs... met zijn boek De Boerenoorlog. Paul Knieriem in Machten van den Berg over de theaterhit... Met mijn vader in bed wegens omstandigheden. Gerrit de Jager. Die schreef zijn persoonlijke leed van zich af in Door Zonder Familie. Arne Hendricks legt uit waarom we beter af zijn met een lengte van 50 centimeter. En we hebben het over k en in de virtuele vitrine Tim Knol over zijn nieuwe album. Het is nu tijd om, om nieuwe wegen in te slaan en om een horizon te verbreden. En ik denk dat je als muzikant altijd je horizon moet blijven verbreden. En straks ook 80 seconden latent talent. En de live muziek is van Chris Berry en Perquisit. Straks aanmerkelijk verlangen uiteraard. Wilt u reageren opium.afro.nl of twitter naar een hekje Hopium Afro of hekje Hans Opium. Eerst maar eens even kijken hoe dat schaatsen erbij staat. 3000 meter. Sebastian Timmerman in Heerenveen. We hebben vijf ritten gehad. betekent dat we op de helft zijn van de 3000 meter. En op dit moment staat Karin Kleibeuker bovenaan. Vrouw van 35 jaar inmiddels. Die tot en met 2007 veel op de lange baan reed. marathons is gaan rijden. En nu is teruggekeerd en het best aardig deed. 1493 is namelijk voor haar best een aardige tijd. Zal straks in het tweede blok wel veel sneller gaan, denk ik. Vooral in de laatste rit. Dat is de rit waar iedereen naar uitkijkt. Want dan komt iedereen wust in de baan. Gisteren werd ze ontroond op de 1500 meter. Door Jorien ten Mors, De dame die het short track combineert met het lange baanrijden. En laat die nou tegen elkaar rijden in die laatste rit. Irene Wustus tegen Jorien ten Mors En die laatste rit is straks ergens tussen drie en kwart over drie. Ergens ja, tussen drie en kwart over drie. En u hoort het hier op Radio 1. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Hier ben ik. Ik ben Mijntje. Ik present. naar de verhalen van Dick Runa. Ja, je, de film is op de slotavond van het Cinekit-festival in Amsterdam... gisteren uitgeroepen tot beste Nederlandse kinderfilm van het jaar. De film kreeg de Cinekit-leeuw juryprijs te waarde van 7500 euro... en de publieksprijs ging naar spijt. Er waren ook prijzen voor televisieprogramma's. Zo kreeg het NTR-programma Klokhuis de Cinekit-Gouden Kinderkast... voor een aantal uitzendingen over kindermishandeling. Amerikaanse bestsellerschrijver Dan Brown komt voor het eerst naar Nederland. Niet vanwege zijn boeken, maar vanwege Friese paarden. Op een dag kreeg de vereniging Het Friese Paarden-Stamboek een mailtje van Brown. Die het populaire de Da Vinci-code schreef, onder andere. En in dat mailtje schreef hij dat zijn vrouw een groot paardenfin is. Zo zegt Stamboek-voorzitter Itz Hellinga. Hij zegt dat hij, zelf, dat hij, dat hij bang was van paarden, maar. Toen hij het Friese paard, uh, wat ze dus gekocht hadden, ontmoet in Amerika... toen begreep hij ook de, de passie van zijn vrouw. En hij zegt uh, eigenlijk letterlijk dat hij uh, verliefd geworden is op het, uh, op het Friese paardenraas. Aangezien alle Friese paarden ter wereld bij de vereniging geregistreerd staan... was het snel duidelijk dat het geen grap was. Hellinga aarzelde geen moment. Hij nodigde Dan Brown uit om naar de hengstekeuring in Friesland te komen deze januari. En hij komt. Hoe vindt Hellinga het om de man te zijn die Dan Brown eindelijk naar Nederland haalt? Ja, nou ja, laten we het credits geven aan het Friese paard, wat dat betreft. Ja, Browns laatste boek Inferno wordt voor de gelegenheid naar het Fries vertaald. Het gebeurt maar weinig dat fictie vertaald wordt in deze taal. Zo'n... Uh... Zo'n 180 etsen van Anton Heiboer zijn zeer waarschijnlijk vals. Dat concluderen zowel het Nederlands Forensisch Instituut als de Universiteit van Amsterdam. in opdracht van het Openbaar Ministerie. De etsen worden aangeboden in de Heiboerwinkel in Amsterdam. Kunstkenner Willem de Winter die vertrouwde het niet. Hij stapte naar de politie. En hij is blij dat de valsheid is vastgesteld vanwege het algemeen belang. Het zuiver houden van de markt. Uh, in dit geval natuurlijk meer specifiek het werk van Heiboer. Op het moment dat je dus ziet dat er uh, iets helemaal fout gaat. en je gelijk blijkt te hebben, ja, dan ben je toch. Blij. De echtheid van, uh, van nog 4500 andere heiboerwerken wordt, uh, wordt betwist. Over even nou eens kijken. Ruim een uur. in Paradiso. Het jubileumfestival van de theaterband De The Kift Los. Vanwege het 25-jarig bestaan. Het werk is zo bijzonder dat het de uh, Slans enige band is die cultuursubsidie ontvangt. De muziek is een co uh, combinatie van fanfare, punk, rock en pop. De songteksten zijn vertaalde stukken tekst uit de wereldliteratuur. Uh, dat bij elkaar opgeteld. Dat klinkt ongeveer zo. Het huis trekt. Als ze door mij is verlaten en ook de honden zal op reis in deze goddeloze straten dans ik de Roemba met een zijn Ja vanaf 4 uur dus nog veel meer de kift in paradiso in Amsterdam op een steenworp van deze plek en er zijn nog kaarten. In het eerste gezicht is het een wat onwaarschijnlijke combinatie. Een cultuurclash bijna. Maar schrijver AFT van der Heide en zanger Peter Koelewijn die hebben een conflict. In zijn laatste boek De Helleveeg zou van de Heide impliceren dat Koelewijns moeder illegaal abortus uitvoerde boven haar woning. Uh, hij schrijft daarover dat uh, de zoon des huizes net een Nederlandse rock'n'roll hit had met Kom van dat dak af. Koelewijn had, uh, heeft een uh, kort geding aangespannen, eist rectificatie. En vandaag schrijft Van de Heijden in NRC dat Koelewijn slecht heeft gelezen. Overigens krabbelt een blogger die Koelewijn op de passage in de hele had gewezen terug. Hij had dat misschien toch niet goed gelezen. Dus misschien valt die hele rechtszaak wel in duigen. Kom eraan! En tot zover het Opium dit is opium. Wereldberoemd is ze in Haarlem... Uh... Uh, Kenau Simons dochter Hasselaar... tijdens het beleg door de Spanjaarden in 1572 voerde ze een leger van vrouwen aan. Lang geleden is dat allemaal, maar Kenau is helemaal terug hoor. Met een opera in de maak, een film met Monique Hendricks... en uh, sinds deze week ook de roman Kenau van Tessa de Loo. Donderdag was de presentatie, uiteraard in Haarlem en Opium was erbij. Heel erg leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Ja, ik wou eigenlijk beginnen met uh, iets te vertellen over de totstandkoming van het boek... Op een gegeven moment werd ik benaderd door FooWorks, de producent van de film, de toekomstige film Keno, met het verzoek. Ja, we onderbreken deze reportage vanwege een uh, spookrijder, Helene Geest. Rijdt u op de A28 richting Utrecht, dan komt u tussen Harderwijk en Stand Nulde een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal. Rijdt u op de A28 richting Utrecht... dan komt u tussen Harderwijk en Stan Nulde een spookrijder tegen. Dankjewel, alleen. We gaan terug naar Haarlem. Hier is uh, Tessa de Lo. Heel erg leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Ja, ik wou eigenlijk beginnen met uh, iets te vertellen... over de totstandkoming van het boek. Op een gegeven moment werd ik benaderd door Fullworks... de producent van de film, de toekomstige film Keno, met het verzoek om een uh, boek over Keno te schrijven... voor afgaand aan de film... Uh, op basis van het scenario. Mijn naam is Sanfo Malta. Ik ben een van de twee producenten van de film. Ken je nou? De volgorde is bijzonder. Daar werd al aan gerefereerd. Eerst was er de film en toen was, pas was er het boek. Dat is vrij nieuw. Ja, het is vrij nieuw. In Nederland is het vrij nieuw. In Amerika gebeurt het vaker. Waarom, waarom wilde je dat zo graag? Nou, omdat wij dachten dat wij met het boek de figuur kenau bekend konden maken... zodat we straks, als de film uitkomt... dat er ook dat er een grote groep is. Want het is natuurlijk heel lang geleden. En die mensen, oudere groep, zegt het wel wat. Maar als je tegen jongere mensen zegt... Die, eh, zelfs als je iemand zou zeggen dat ze een kenau is... dan zou je nog niet eens weten wat het betekent. En na deze film is het alleen nog maar een goed woord geworden. Ik ben Tessa Adeloo. Succesvol auteur. En dan ineens word je toch min of meer... voor het karretje gespannen van een filmproducent, of niet? Ja, dat is ook zo. En, uh, maar... Dat is ook wel uh, eigenlijk heel spannend. Ik heb twee keer meegemaakt dat een boek van me werd verfilmd. En nu is het dus andersom. En uh, ik vond dat wel een uitdaging eigenlijk. En nog helemaal niet zoveel anders ook als uh, gewoon zelf een, uh, een roman schrijven. Ik ben Karen van Holst-Pellekaan. Ik ben de bedenkster en de scenarist van uh, Keno de film. En dat heb ik samen met mijn collega en vriendin Marnie Blok gedaan. Dan kun je eigenlijk zeggen dat jij aan de basis staat van het boek? Uh, ja, dat kan je wel zeggen, ja. De, uh, ja, want uh, bedoel, uh, we zijn er al tien jaar mee bezig. Dus dat is wel uh, heel erg aan de basis. Sta je wel heel erg in de schaduw op zo'n dag als deze... waar het boek wordt gepresenteerd? Ja, maar... Nou, dat klinkt misschien een beetje heel erg nobel. Maar ik vind het gewoon onwijs belangrijk dat er heel veel aandacht voor keno is. En dat er een icoon gecreëerd wordt voor de, de kracht, maar ook de kwetsbaarheid van, van de vrouw. En Kenau is een scheldwoord tot nu toe. Dat is een bitch van een wijf. En wij hopen dat het vanaf nu een geuzen aan wordt. En hoe meer aandacht, hoe beter. En Marnie en ik komen nog volledig aan onze trekken als die film er eenmaal komt. Ben ik niet bang voor. Uw zoon heeft hem opgehitst en meegesleurd, de idioot. Ik volgt zijn hart en zijn overtuigingen. Daar ben ik trots op. Maar oh, daar bent u trots op? U lijkt wel gek. Die overtuiging van u en van uw zoon is levensgevaarlijk. Jacob! In mijn boek uh, speelt Ripperda een hele belangrijke rol. Niet alleen als gouverneur van Harlem, maar ook als een erotisch onderdeel van het boek. Erotischer in het boek dan in de film. En uh, daarom zou ik het heel erg leuk vinden als Barry Asma... Even naar voren wil komen. Sorry, dat is en. Uh... Nou, ik werd gebeld voor een project dat Kenau heette. En ik dacht alleen maar dat het. Ja, Bitch. Uh, ontzettend man-wijf betekende. Dus ik dacht dat het een serie waar ik of een film. waar ik als man in elkaar geslagen word de hele tijd. door een of andere gangster mam En uh, dat bleek toch uh, een heel verhaal achter zich te hebben. De naam Kenau, Simons Hasselaar. stond voor een hele bijzondere vrouw. En dat wist ik allemaal niet. Ik wil je graag het allereerste exemplaar aanbieden. En ik hoop heel erg. Dat je blijzend zult zijn met de rol die Ripper daar hierin speelt. Nou, het is me een, een hele grote eer. Dankjewel. Dankjewel. Ga je het boek pas lezen als je helemaal klaar bent met draaien? Of... Ik denk het wel. Zeker Tessa, die noemde net even mij een, een belangrijk erotische aandeel in het boek. In de film ben ik dat helemaal niet. Dus uh, ik denk dat ik daar maar even mee wacht. Dan ga ik mijn rol ineens heel raar invullen in de film. Dat was uh, Barry maar Vanaf februari is hij te zien als daar in die film Kenau En de roman van Tessa de Loo verscheen bij uitgeverij De Arbeiderspers. Als Amy Winehouse niet was overleden... hadden ze misschien wel nooit samen op het podium gestaan. Op een tributeavond hoorde hij haar zingen. En hij wist, met haar wil ik een nummer maken. Daar bleef hij niet bij. Het werd een heel album, Love Struck Puzzles. Met tien pareltjes. Ze zijn hier te gast in Opium met hun muzikanten... Perquisite en Chris Berry. Het was uh, Chris Berry, Bequizet, uh, Marks Doornestein op de gitaar... Jasper Sleijder, Piano en Jelle Huberts op de drums. En uh, Pieter en uh, Chris die komen nu even aan tafel zitten. Bequizet, oh, Pieter, wat moet ik nou zeggen? Wat is, wat is nou Pieter, hè? Uh, wat jij wil, Perk, Pieter, Bequizet, perk, mag allemaal. Vertel even, vertellen even uh, Amy Winehouse, die ging dood. Er was een uh, tributeavond, ik die zo. En toen ho hoorde hij haar zingen, toen dacht je van... Dat, dat, dat moet wat worden. Dus. Ja, het, was, het was in de Rai naar Rij. Uh, ik had Chris wel als eerder gesproken bij een jazz in Amsterdam. En had ik toen ook al zoveel zingen. En toen was ik ook echt al in. Maar toen ze daar op het podium stond bij, uh, bij de tribute. Toen, toen uit een soort impuls liep het podium af. Toen sprak ik aan en zei ik van... Hé, hey, laten we een keer een nummer gaan maken. En Chris die wilde meteen? Uh, ik ben heel enthousiast uh, en <laughs> spontaan. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik zei... Ja, natuurlijk. Ja, maar tuurlijk, ik had ja. het niet echt nee. kunnen overzien, uiteraard. Nee. Uh, ja, het Spijt bijna alsof je er spijt van hebt achteraf. Nee, toch? Heel veel. Heel veel. <laughs> nee, want je had net in Marbles, dat uh, debuutalbum, had je, een beetje, had je net achter de rug in feite. Uh, uh, dit is toch een heel andere weer, andere muzikale weg die je inslaat, of niet? Ja, klopt. Dat is ook een van de redenen waarom ik uh, twijfels had. Maar ik heb geleerd om mezelf... Uh, ruimte te gunnen om te twijfelen mm -hmm. en dat heb ik gedaan ja. en uh, toen heb ik een beslissing genomen. Ja, het is, het is een uh, soort jaren 60 indie pop achtige album geworden. Is dat een goede kwalificatie vind je? Ja, je zou, ja, ik denk dat je het zit een beetje op de grens van soul indie. is de inderdaad sixties invloeden, er in, zit ook wel hip hop invloeden in weer qua ja. grooves. Ik denk dat je echt ons beide achtergronden heel erg in terug wordt. Dus, hebben we echt samen iets gemaakt wat we zonder elkaar niet hadden kunnen maken. Ja, want die grooves, dat is, dat is een beetje de basis geweest. En zo werkte jij voorheen natuurlijk niet, Chris. Nee, klopt. Alleen het is wel zo dat het um, voor Pieter, denk ik, voor Perk in dit geval... gewoon heel erg um, anders was. Dan, want hij was altijd gewend, denk ik, om vanuit de groove te werken. Mm -hmm. En in dit geval hebben we heel erg gewoon met een klassieke upright piano uh, een ja, liedje gemaakt. Een heel klassiek ja. album eigenlijk. Nou, we hebben de liedjes in geval achter, meestal achter piano eerst gemaakt en daarna pas gingen we het eigenlijk uitwerken en ging ik het verder produceren en ging ik de tekst schrijven. En Het was dus heel erg, op het moment dat we ons inspireren en dan keken we wat er gebeurde en pas als we vonden dat het liedje helemaal klopte, ja. dan gingen we het eigenlijk maar verder ik het, uitwerken. Ik ben ja, het wel ja. niet helemaal met je eens dat ik de oh, teksten ging schrijven daarna. Want oh, oh, ik heb nee, soms in heel dan veel dan veel gevallen... ja. Ja. Hoe is geen ruzie maken hier? Straks gewoon weer lekker muziek maken. De, uh, de, ja, die ontstonden gewoon. Drink je thee lekker op en straks in het twee duren, Nog twee nummers. Ik zeg even dat jullie... Kijk hoor. Vrijdag 13 december starten jullie met je clubtour in Tivoli in Utrecht. Zondag 15 december staan ze in het Rotterdamse Roadtown. En het album ligt hier op tafel Love Struck Puzzles. Tien pareltjes. Ik zei het al. Heel mooi. Dank jullie wel. Heel erg bedankt. Dan ga ik praten met de volgende gast. Hij is bijna twee meter lang, maar hij heeft toch een bijzonder uitgangspunt. Arne Hendricks. U weet het Randy Newman die zong het al van de Short People Got No Living. of Geen Recht om er te zijn, dat was ja. het uh, min midden of meer de boodschap. Ja. Jij bent je pro project, The Incredible Shrinking Man, uh, begonnen. De, uh, een tijdje geleden. En je onderzoekt de voordelen van als wij maar 50, meter, 50 centimeter lang zijn. Uh, ja, um, nou ja, waar het om gaat is dat ik, dat ik vind dat mensen te lang aan het worden zijn. Mensen uh, zelf bijna twee meter, hè? Mensen worden, straks zijn we gemiddeld 2 twee meter. En als het ja. doorgaat, dan uh, groeien we op een gegeven moment onze comfortzone uit. Of misschien zijn we dat al uitgegroeid. Uh, en ik, ik, ik denk dat we kleiner zouden moeten worden. En dat we op de een of andere manier in onze cultuur het verlangen naar klein wat meer ruimte moeten geven. En wat minder ruimte aan het verlangen naar steeds groter en steeds ja, meer. Maar het is meteen wel heel klein, 50 centimeter. Ja, ja ik weet het. Maar het is geen poppenkast idee hoor. Het, uh, kijk, uh, 50 centimeter is maar 4 centimeter kleiner dan de kleinste mens die op dit moment leeft. Dat is dus een man uit Nepal. Ja. Uh, Chandra Bahadur Dangi. En die is 54,6 centimeter. Dat is een man van 73 jaar oud, gezond. Weliswaar andere proporties dan we gewend zijn. maar ja. uh, Dus eigenlijk is het 50 centimeter niet zo heel klein. Ja, maar ja, 50 centimeter. Ik zit aan allerlei praktische bezwaren te denken. Kapstokken die we moeten verlagen. De druknoppen die, die te hoog zitten in de bus. Uh, auto's waar we niet meer bij het gaspedaal kunnen. Uh, ja, ik denk dat we dat. Uh, we, ik, ik, ik gun ons wel wat tijd hoor. We hoeven niet morgen 50 centimeter te zijn. Dat zou dat ook langzamerhand kunnen. Hoeveel jaren heb je ervoor nodig, denk je? Nou, ik denk dat je misschien per generatie zo'n 5 à 10 centimeter zou kunnen winnen. Dus dan zijn we over. Uh, nou, dan zijn we toch over een paar honderd jaar pas bij de 50. Nou ja, misschien. Dat is, dat is een scenario. Kijk, als je echt genetisch zou willen ingrijpen... dan zou het wel morgen kunnen, bij wijze van spreken. Um, maar ik denk dat dat een geleidelijke weg uh, wat minder uh, ja, fascistisch is. eigenlijk. Ah. Vind je het zelf een fascistisch idee? Nou, als je van, van bovenaf zou verlangen dat iedereen 50 centimeter zou worden... Dus zoals we... ook wel eens in wat dystopische sci-fi novels geopperd wordt... Uh, dan zou ik dat inderdaad fascistisch vinden. Dus maar waar ik veel meer het in zelf in... willen eigenlijk? Ja, precies. En waarom, dat is zouden het dus... we het willen? waarom zouden we het willen? Nou, we willen ook steeds meer. Dus de, er is een wil voor, iets, uh, voor een verandering in lengte. Mm. Alleen is deze wil nu de verkeerde kant op, wat mij betreft. Dus ja. misschien als we die wil kunnen omprogrammeren... Uh, dat er uh, ook een wil naar kleiner zou kunnen zijn. En de, de grootste reden zou natuurlijk zijn... Uh, een ontzettende overvloed aan alles als je kleiner bent. Want je hebt veel minder nodig. Ja, vooral, dan heb je het vooral over voedsel, hè? Voedsel, energie, ruimte, water... Noem maar op. Ja, je hebt vorig jaar in stroom in Den Haag een tentoonstelling ingericht. Daar liet je zien hoe, bijvoorbeeld, hoe we kippen gaan eten, die dan ook circa 50 centimeter. Die worden dan zo groot als wij zelf. Nou ja, gegeven. kippen blijven hetzelfde. Dat lijkt me handig. Maar dan heb je aan één kip genoeg. Een kip is toch geen 50 centimeter? Nou, een goede kip is wel ja? 50 centimeter hoog. Ja, ja, ja, 40 misschien? 45. Nou, in ieder geval uh, vergelijkbaar. En dan zou je dus aan, aan één kip ongeveer genoeg hebben om met 100 mensen te eten. Ik heb het ook uitgeprobeerd in stroom destijds met een struisvogel. Ik, ik wilde eigenlijk ervaren hoe het zou zijn om 50 centimeter te zijn. Dus heb ik uh, 80 uh, kennissen en vrienden uitgenodigd. Om samen één struisvogel op te eten. En mm -hmm. aan het einde van de avond gingen mensen met plastic zakken vol vlees naar huis. En we hadden allemaal heel goed gegeten. Dus het klopt. Het kan. Het kan, dus, kan. dus echt. Ja. Ja. Ja. Je, je hebt, uh, zondag heb je hier voor, voor dit idee de, de Future Concept Award gekregen. Tijdens de Dutch Design uh, Week. Wat, wat, wat betekent zo'n prijs? Uh, je wordt heel serieus genomen. Dat is duidelijk. Uh, als kunstenaar en ook als wereldverbeteraar denk ik. Want het, dit gaat natuurlijk samen. Nou, wat, ik, wat ik leuk vind aan, aan dit idee is dat iedereen kan eigenlijk zijn eigen uh, fantasie daarop loslaten. Dus de mensen van de Future Concept Award die namen het waarschijnlijk heel serieus. En die, uh, die zien daar echt een, een idee voor de toekomst in. Uh, mensen die van kunst houden die zien het als een metafoor. Uh, wetenschappers die gaan, gaan, gelijk, gaan gelijk checken of het hormonaal en genetisch wel kan. Dus, ja, en ik zelf onderzoek het op al die verschillende fronten. Ik uh -huh. vind eigenlijk alle aspecten interessant. Ik vind het zowel een mooie metafoor om te onderzoeken als ook een interessant waar, uh, waar traject. Ja, ja. Uh, uh, nou, heb je zelf twee, twee kinderen, twee zoons? Ja. Uh, hou je ze klein? Ik, uh, ik ben heel bewust uh, met voeding met ze. Uh, ik uh, wil liever niet dat ze te veel melken en, en uh, melkproducten, kaas eten, dat soort mm -hmm. dingen. Weinig suikers. Uh, weinig uh, uh, van die voedingsstoffen die we de laatste honderd jaar en massa aan onze kinderen zijn gegeven. Uh, en ik, ik ben bijvoorbeeld echt geïnspireerd door Francis Kenter. Haar, die haar zoon uh, Tom Watkins uh, alleen maar... Waar toen die hele ja. media overheen ja. is gevallen en ze werd echt gekruisigd. Nou, ja. Dat vond, vond ik belachelijk. Ja, ze was bijna, het kind was bijna uit huis gezeten. Ja, ongelooflijk. Daar ben je niet denk, bang voor. Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik denk ook dat Francis Kenter een, een, een nog radicalere geest is dan ik, in zekere zin. Maar ik vind ook wel dat die jongen zelf heel goed uit zijn woorden kwam. Dat is een hele verstandige jongen, denk ik. Maar ik vond het vooral heel erg hoe zij werd gekruisigd. En, en wat ik natuurlijk fantastisch vind, is dat die jongen wat kleiner blijft. Dat betekent dat hij een stuk gezonder blijft, een stuk ouder wordt. Heel weinig mensen beseffen dat elke centimeter die je boven 1,53 lang bent... dat dat zes maanden van je levensverwachting afhaalt. Man... Dat is een dat feit. Ja. Dat betekent dus dat iemand van 2 meter... ongeveer 24 jaar korter leeft gemiddeld dan iemand van 1,53. Ja. Wat doe jij zelf om nu kleiner te worden? Nou zelf uh, lukt dat niet meer. Dat lukt niet meer? Nee, ik, ik kan proberen oud te worden. Dan krimp ik misschien nog wat aan het einde van mijn leven. Ja. Maar uh, nee, het, het gaat natuurlijk echt om de, om de volgende generaties. En, en vandaar ook de, de weg van de geleidelijkheid. Want kinderen zijn over het algemeen behoorlijk voorzichtig met hun... Uh, volwassenen zijn heel voorzichtig met hun kinderen. Wat ik ook heel verstandig vind. Mm -hmm. En daarom denk ik dat een geleidelijk proces haalbaarder is dan... Uh, Morgen. Ja, hoe kunnen wij, uh, stel we willen kleiner, uh, nou, kleiner worden, dat is lastig... maar willen we onze kinderen kleiner houden... hoe moeten we ons voedselpatroon aanpassen? Zijn er bepaalde... Uh, zaden en dergelijke. Ik ben net begonnen met het onderzoek voor een elixir. En, uh, of, een, of eigenlijk een, een, soort, uh, ja, een soort sap. Mm -hmm. ja, ja, zo, zo, zo stap ik in hoor. Ik ben een onderzoekend kunstenaar. Dus ik ja. weet ook nog niet precies waar dit gaat eindigen. Misschien wordt het wel een soort puree. Dat zou kunnen. Maar uh, ik ben uh, net een onderzoek begonnen aan een elixir. Die, die echt uh, daadwerkelijk die stoffen in zich draagt waardoor je kleiner zou blijven. Goed, nou, we, we volgen dit uh, natuurlijk uh, op de voet. Dat kunt u ook doen hoor. Uh, de site: www.theincredible shrinking en dan een streepje tussen de uh, zelfstandige naamwoorden, naamwoorden.net. Daar is alles over het project van Arne terug te vinden. Dankjewel voor je komst hier ja, naar, naar Opium. Tot zover dit eerste half uur van Opium. Straks na, na drie uur zijn we terug. Uiteraard met het schaatsen en met regisseur Paul Knieriem... en de schrijfster Magne van den Berg over de voorstelling... met mijn vader in bed wegens omstandigheden. Annette Emrechts is hier om theatervoorstellingen door te nemen. En Paul van Vleijmen voor het, van het Spoorwegmuseum, de directeur... over de vuurproef en de virtuele verdienen met Tim Knol. Dat en nog veel meer zo dadelijk naar het journaal van Drie uur. Tot zo. Opium. Avond. Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Ado Twente. 20. Oh, van buur Utrecht. De doelstelling wordt genomen, wordt hier gekomen. Napco en hey, Deagles. O, dat is eigenlijk nog de beste mogelijkheid voor Nak. En om kwart voor 9 Ajax RKC. En heeft de bal nu weer in bezit. En raakt hem niet eens heel goed, zo lijkt het. En OS langs de Westlandse lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We vinden je helemaal te gek en willen meer van je weten. De cirkel.